3,5 miljoen Nederlanders doen wel eens aankopen waar ze eigenlijk helemaal geen geld voor hebben. Blijkt uit een onderzoek van het Nibud, het instituut dat voorlichting geeft over geldzaken. Nederlanders willen hun uitgaven graag in de hand houden, maar velen slagen daar niet in, zegt het instituut. Een kwart van de mensen koopt vaak spullen die ze niet nodig hebben, ook bij aankopen in de supermarkt. Het Nibud adviseert mensen altijd een boodschappenlijstje te maken. Een derde van de Nederlanders doet dat niet.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 AWB Verkeersinformatie, de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Kluisplein en Den Haag-Malieveld. een de file van 2 kilometer komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook beschikbaar. Naar verwachting is de weg om half negen weer helemaal vrij. Tot zover de Verkeersinformatie.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 Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Woensdag is het zover, dan gaat Nederlands astronaut André Kuipers de ruimte in... voor een wetenschappelijke missie van een half jaar. En wat hij in die zes maanden allemaal gaat doen, wordt van minuut tot minuut strak geregisseerd... Een van die regisseurs is hier te gast, Hilde Steenhout. Ze werkt bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... en is daar bezig met het plannen van dit soort onderzoeksmissies. Hartelijk welkom. Hoe gaat het? Het gaat heel goed. Hoe is de stemming op dit moment? Nou, Ik denk dat iedereen er heel hard naar uitkijkt... van het moment dat de missie terugstart. Altijd een heel bijzonder moment als er een ESA-astronaut de lucht ingaat. Waar bent u dan? Nou, ik ga zelf in Aztec zijn. Dat is uh, de ESA-site uh, bij Noordwijk, hier in Nederland. Uh, en daar volgen wij met aandacht en met de collega's uh, hoe de lancering verloopt. En van daaruit wordt ook uh, live een televisie-uitzending uh, gebracht door de NOS. Klopt, ja. Wat ze in 1969 nog met papier en in een Hilversum studio moesten nabootsen, dat kunnen ze nu echt dan toch eindelijk wel een live-uitzending vanaf de... Control room. Ja, dus dan krijgen ze beelden vanuit de lanceringssite. Dat is in Baikonur in Kazachstan. En dan krijgen we live te zien hoe de Soyuz waarmee André vliegt de lucht in gaat. Is er nog iets te doen op dit moment of is het gewoon afwachten? Um, je bedoelt qua voorbereidingen? Ja. Nou ja, wij, wij hebben heel veel voorbereidingen en die lopen continu door. Er is heel veel coördinatie met de andere partners van het internationale ruimtestation. Um, ja, wat we wanneer gaan plannen en dat uh, loopt continu. Voor ons is dat natuurlijk een piek als er een ESA-astronaut vliegt. Dan uh, krijgen we natuurlijk extra veel uh, focus en, en tijd. Uh, um, dus ja, dat komt eraan en die zijn wij nu al aan het plannen. De weken dat André er aanwezig gaat zijn. En de hele tijd het weerbericht voor om te kijken of het allemaal wel doorgaat? Nou, die Soyuz uh, die is niet zo heel weer afhankelijk. Die vliegt, uh, die vliegt namelijk wel. zo goed als altijd. Um, dat was wat anders met de shuttle, die iets weer gevoeliger was. Maar wat de Soyuz betreft is dat normaal niet zo'n heel belangrijke factor. Dus uh, die vliegt wel, denken we. En dan, als die eenmaal de lucht in is... is er nog een soort uh, moment dat de champagne open kan... of is dat echt pas als die terugkomt? Nou, we hopen wel op een paar keer champagne. De eerste keer is uh, na een acht, negen minuten... als ze echt in een baan rond de aarde terechtkomen... Dan dat wordt het eerste uh, glaasje champagne. Ja, dat is dan al de eerste opluchting... dat de lancering helemaal prima is verlopen. En dan het moment dat hij aankomt? Ja, dan uh, aankoppeling. Die komt op vrijdag. Uh, komen ze aan het Internationale Ruimtestation. En dat is zowel voor de bemanning die er op dit moment aanwezig al is... als voor de nieuwe bemanning is dat een heel, heel belangrijk element. En dat is ook meteen de start van het wetenschappelijk programma. Dus ook voor ons is dat een heel belangrijk moment natuurlijk. Daar gaan we het vooral over, het hebben, over hebben, over dat wetenschappelijk programma. Laten we eerst eens uh, luisteren naar de man zelf, André Kuipers. Die vertelt over alle experimenten die hij aan boord... van het Internationale Space Station... Ik ga iets van 57 experimenten doen. Naast het werk als astronaut, dat betreft ruimte station: schoonhouden, onderhoud, reparaties, in- en uitladen, werken met robotarmen, het besturen van de Soyuz, noem maar op, het koppelen van vrachtschepen. Maar die 57 experimenten die zijn verdeeld in uh, technische, educatieve, uh, medische, fysische, chemische, uh, voor alles en nog wat. En uh, er zitten experimenten bij die uh, veel handelingen vereisen. Uh, ik heb ook experimenten waarbij ik eigenlijk niet veel hoef te doen. Hoe moet ik een, een cassette in een apparaat schuiven? En voor de rest loopt het automatisch. Maar die zijn soms heel interessant, omdat het vakgebieden ligt die ik niet, uh, niet echt uh, ken. We hebben een experiment Geoflow. En dat is de hele aarde nagebootst. Dat zijn twee bollen met een vloeistof daartussen. En het idee is we willen kijken wat de, de vloeistofbeweging van de mantel van de aarde is. Dus tussen de kern en de korst. Ik zie daar zelf weinig van. Uh, als er iets is, moet ik het repareren. Misschien moet ik wat dingen instellen. Maar dat vind ik heel boeiend. Van wat gebeurt daar? En, uh, dus het is heel, heel gevarieerd... Uh, je bent de uitvoerder voor de mensen op de grond, maar je bent natuurlijk ook proefpersoon. Ik bedoel, we hebben onderzoek waarbij uh, je spieren gestimuleerd worden met uh, elektrische schokken. Zelfs een, een biopsie, een stuk uit mijn spieren gehaald, van mijn kuit bijvoorbeeld. Uh, we hebben een experiment waarbij ik uh, zowel op de grond als in de ruimte... Uh, 24 uur uh, bloeddrukmeter moet dragen. Dus uh, heb je allerlei uh, kabels en slangen om je lijf. Een grote hoeveelheid batterijen. En, en van die kuffjes op je vinger. En uh, voor een ander experiment heb je, heb je weer 48 uur holter. Waarbij je ook weer een kastje hebt. En allerlei elektrodes die je na een tijdje gaan irriteren. Dus wat dat betreft is het niet altijd even prettig... om proefpersoon te zijn voor wetenschappelijke experimenten. Maar... Dat is een van de interessante dingen waarom je het doet. Ik weet heel goed wat de wetenschappers op de grond uh, moeten doen, jarenlang heel frustrerend werk, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, om een experiment in de ruimte te krijgen. Dus het, het uh, persoonlijk geeft het me eigenlijk wel voldoening als iets goed loopt. En als iets mislukt, dan denk ik van oh, dit is niet, dit, is niet, dit wil ik overdoen en uh, heb ik die mogelijkheid nog? Dat gebeurt soms. Het is op mijn eerste vlucht gebeurd dat ik dacht dat een bepaalde data take uh, niet goed gegaan was. Dan heb ik de grond gezegd, nou dat doe ik morgen nog een keer. Na afloop bleek dat het wel goed gegaan was, dus waren dat twee keer. Nou ja, dat is alleen maar gunstig. Maar ik, ik voel me wel persoonlijk betrokken bij die dingen. Omdat ik weet hoeveel erin geïnvesteerd is. Energie, tijd en, uh, en geld natuurlijk ook nog. André Kuipers, in een bijdrage van verslaggever Henk Weltevreden. Heel de zin uit, u gaat over die uh, proefjes. Niet alleen u, uh, heel veel meer mensen natuurlijk. Ik heb André Kuipers een keer gesproken en toen zei hij... Ik, je bent helemaal niet bang dat dat ding klapt of ploft... daar ben je helemaal niet mee bezig. Je hebt zelfs geen tijd om naar het raam te kijken. Het enige waar je aan boord mee bezig bent is... als dat proefje maar goed gaat. Ja, nou... André is wat dat betreft wel heel erg begaan met de experimenten. Hij wordt daar ook heel erg voor getraind. Dus hij heeft een, een trainingsprogramma dat gaat, dat gaat wel over twee jaar. Uh, dat is vooral astronauten voor het Internationaal ruimtestation zo. En ja, het is inderdaad, André verwoordt het goed. Voor sommige experimenten is hij proefpersoon. Dus ongelooflijk belangrijk. Want als hij er niet zou zijn of zijn lichaam er niet zou zijn... dan halen zij hun data niet. Want hier op aarde is het een hele pief. En hangt hij boven jongens slaapkamers uh, op een postertje. Maar eenmaal in de ruimte is het gewoon een proefkonijn. Ja, is, well, hij is zowel een proefkonijn of een proefpersoon, zoals hij zelf zou zeggen, uh, maar tegelijkertijd is hij ook uh, een operator. Wat wil zeggen dat hij precies moet gaan doen wat die wetenschapper normaal in zijn laboratorium moet doen. We kunnen niet al die wetenschappers in een soje steken uh, en naar het ruimtestation schieten, dat gaat niet. Dus hij moet precies getraind worden om dat wetenschappelijk protocol zo uit te voeren dat het de resultaten krijgt die de wetenschappers voor ogen hadden. Dus ja, dat moet behoorlijk precies. En dat moet hij zich dan soms herinneren van een training die hij zes maanden maand of een jaar geleden op aarde gehad heeft. Gelukkig heeft hij daar nog wat herinneringen voor. Eén keer dat hij aan boord is. Of zijn zijn, zijn procedures precies uitgeschreven... zodanig dat hij uh, de stappen goed kan volgen. Maar ja, hij heeft inderdaad een heel belangrijke rol in het geheel... En uh, ik zei aan het begin, van minuut tot minuut is geregisseerd wat hij allemaal gaat doen. Is dat, is dat echt van minuut tot minuut? Hoe strak is het schema van André Kuipers? Nou, Elke astronaut in het ruimtestation die heeft een tijdslijn die voor hem uitgelegd is. En die gaat op vijf minuten precies. Um, zodanig dat alle grondstations, alle controlecentra over heel de wereld... Uh, precies weten waar de tijdslijn van vandaag zich ongeveer bevindt... en waar de astronauten zouden kunnen mee bezig zijn. Dat hij, kan kun je niet hij kan zich niet verslapen. Nou, ik, ik ging zeggen, dat wil niet zeggen dat we er altijd precies op zitten. Uh, soms gaan dingen sneller, soms neemt het net iets meer tijd. Uh, en dan vinden we wel, dat wordt dan op het moment zelf een beetje aangepast. Um, wat uitslapen betreft, ze hebben een vast uur om op te staan uh, en een uur om te gaan slapen. Um, en ze hebben wat tijd voor zichzelf na het opstaan en voor het gaan slapen. Uh, ze kunnen in het weekend uh, uitslapen, een beetje zoals ik in mijn job. <laughs> Wat moet je doen om uh, je proef als wetenschapper aan boord te krijgen van zo'n ruimtestation? Hoe gaat dat? Ja, dus om de zoveel tijd, en dat is niet echt strikt in de tijd, maar om de zoveel jaren, um, doet het ESA een aankondiging dat wetenschappers voorstellen kunnen indienen. En dan kunnen die wetenschappers gaan overleggen. Um, die kunnen samenwerkingen sluiten met andere uh, universiteiten of andere teams en die kunnen voorstellen indienen. En dan gaan die uh, voorstellen die gaan door een bepaalde selectieprocedure. Uh, en daar zijn twee heel belangrijke factoren waar naar gekeken wordt. Eén is, is het voorstel dat dat team heeft ingediend, hoe wetenschappelijk relevant is dat? En hoe um, relevant is dat om dat in de ruimte te gaan doen? Of kunnen we dat ook op de aarde doen? Dus echt de wetenschappelijke kant gaat bekeken worden. En dat, daar blijft uh, ESA als ruimtevaartagentschap neutraal in. Dus dat is uitbesteed. En daar gaan dan echt specialisten van die discipline naar kijken. Die gaan kijken van hoe relevant is die wetenschappelijke vraag. En dan het andere criterium is, is dit technisch haalbaar? Kunnen we dit eigenlijk uitvoeren? Of zou dit zoveel uh, hardware betekenen dat we dat nooit aan boord krijgen? Of... Het moet licht. Gewichtproef zijn. Want je mag niet te veel gewicht meenemen aan boord. Ja, nou, er zijn experimenten die uh, 80 kilo wegen. Dat bestaat wel. Um, maar ja, je kan niet uh, ja, een, een instrument dat groter is dan, uh, dan een uh, shuttle of een progress-ruimtevaartuig, uh, dat krijg je niet aan boord. Dus ja, en je moet ook kijken of het, of het uitvoerbaar is technisch gezien. Of we daarvoor uh, hardware-oplossingen kunnen bedenken. En dat het um, niet te veel tijd kost, want, want ja. zijn schema is strak. Hoeveel proeven worden er eigenlijk aan jullie aangeboden voor zo'n missie? Op een gegeven moment wordt bekend: nou ja, we gaan weer. In dit geval staan André Kuipers. Hoeveel, hoeveel mensen willen dan aan boord komen? Ja, nou, het gaat, we, we plannen ze niet specifiek per missie. Dus het gaat met zo'n aankondiging die ESA doet. Nou, en dan komen er oh. uh, ja, honderden uh, voorstellen binnen uh, die door die selectieprocedure gaan en die voorbereid worden dan. Um, en dan ja, op zo'n zo missie, dus specifiek voor André, dat, dat vermelden er hier al. Dan hebben we zoiets van ja, 57 experimenten in totaal. Dat is ook experimenten, dus daar dat zijn Europese experimenten, dus voor ESA. Maar André is ook getraind voor een aantal experimenten... van onze Amerikaanse en Japanse collega's. Dus die doet hij ook. En moeten die mensen daarvoor betalen? Ik wil niet al te diep de bureaucratie in... maar, maar kost het dan nog geld aan, aan de wetenschapper... of is het uiteindelijk gratis? Nou... Die wetenschapper um, die krijgt zelf um, fondsen van, uh, wetenschappelijke fondsen. Um, wat ESA doet, is met de, de bijdrage die zij krijgen van de landen die deelnemen aan de, aan de programma's waar het om gaat, in dit, in dit geval bemaande ruimtevaart, de, uh, gaan landen aan deelnemen, die doen een bijdrage. En daar zorgt ESA dat, dat die bijdrage dan ook weer terug naar bepaalde bedrijven in die landen gaat, die helpen bij het ontwikkelen van dat soort experimenten. Dus de wetenschapper zelf die gaat niet betalen voor de hardware, die hij nodig heeft. Dat gaat via de programma's die ESA coördineert... en waar de verschillende landen aan bijdragen. Wat zou een reden kunnen zijn? Wat is een typische reden om iets buiten de dampkring te onderzoeken? Nou... De grote, het grote deel van het onderzoek die gaat over... wat is nu de factor graviteit of zwaartekracht... als je die gaat wegnemen. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er op je lichaam? Wat gebeurt er op vloeistoffen? Wat gebeurt er op materialen? Op, op cellen in je lichaam? Uh, dat is de grote factor die we bekijken. Namelijk micrograviteit in het ruimtestation. Um, het andere waar we ook naar kijken is bijvoorbeeld straling. Um, wat is het effect van straling in de ruimte? Um, het niveau van straling die de astronauten ondergaan... Is hoger dan, dan op aarde. Daar hangen ook al een aantal risico's mee samen. Dus dat is ook onderzoek dat we gaan doen. Dus ja, dat, ze, dat soort factoren, micro maar dat is een deel Deelonderzoek uh, om te leren wat er in de ruimte gebeurt, om, om, om te leren wat het eigenlijk is om buiten de Damkring te zijn. Maar er is ook onderzoek dat gaat over dingen die hier op planeet Aarde gebeuren. Ja, dus ik, ik zou zeggen, er zijn eigenlijk drie grote groepen. Um, je hebt experimenten die je doet puur om de wetenschappelijke vraag, wat we noemen fundamentele wetenschap. Dan heb je een aantal experimenten die hebben toepassingen op aarde, um, en vaak uh, ESA heeft een aantal projecten waar eigenlijk al bedrijven mee inzitten op het moment dat het voorstel gedaan wordt. Dus daar zit industrie, um, en daar, daar heb je dan concrete toepassingen, uh, bijvoorbeeld in de metallurgie, dus materiaalkunde experimenten die we hebben, die hebben dan toepassingen in je auto bijvoorbeeld. Uh, en dan een derde groep, die hebben te maken met de vraag, wat als we lange termijn vluchten gaan doen naar Mars, welke wetenschappelijke vragen moeten we eigenlijk oplossen om dat te kunnen verwezenlijken wetenschappelijk gezien. Dus dat zijn een beetje drie grote groepen. Dus fundamentele wetenschap, de toepassingen op de aarde en experimenten die te maken hebben met wat we noemen exploratiemissies. Dus lange termijn vluchten uh, die we ooit hopen te doen. Of misschien wel... Uh permanent vestigen. Want ik geloof dat Newt Gingrich, een van de republikeinse kandidaten, daar nog steeds wel plannen, die heeft er nog steeds wel oren naar. Een permanente vestiging op de maan. Nou, wat mij betreft, graag. Ja, het <laughs> lijkt me ook wel uh, handig. Voor sommige doeleinden. Hoofdpijn, laten we het daar eens over hebben. Dat is een proef uh, gedaan onder andere door Alaveen... ...van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ruimtehoofdpijn, wat is dat eigenlijk? Ruimtehoofdpijn? Nou, wat zij, waar zij naar kijken is... Um, ...hoe of hoofdpijn uh, voorkomt bij astronauten. Daar hebben ze al wat gegevens over verzameld. Um, en hoe vaak dat voorkomt, of dat alleen in het begin is... of dat dat ook blijft duren bij lange termijn vluchten... en onder welke omstandigheden dat uh, voorkomt. Um, wat zij doen is, zij hebben een vragenlijst, een soort dagboek... dat de astronauten bijhouden. In het begin uh, gaat André dat dagelijks invullen. Uh, na de eerste week vult hij dat wekelijks in. En zo proberen zij te kijken en te klassificeren uh, hoe, hoe dat hoofdpijn of dat voorkomt en hoe, wanneer dat precies voorkomt... en wat we daar eventueel kunnen aan doen. En, en die team is, zoals je zei, een team in Leiden. Ze zijn heel vermaard in het onderzoek naar hoofdpijn en migraine. Dus ja, het is erg interessant dat zij hier ook bij betrokken zijn. Bij dat onderzoek hebben ze ook een aantal proefpersonen gewoon in Leiden... gewoon op de vaste grond... Een, een flinke periode op bed laten liggen met een met hoofd in een rare houding... en die mochten niet van het bed af om te kijken wat er dan zou gebeuren. Wat is daar precies het nut van? Ja, dus um, dat zijn wat we noemen bedreststudies. Um, die worden... Een heel aantal van dat soort experimenten gebeuren ook op de grond om te kijken of een aantal van de effecten die we zien in de ruimte of dat die misschien ook op de grond kunnen onderzocht worden door, zoals je zegt, proefpersonen in een bepaalde hoek te leggen op de aarde. Zo bijvoorbeeld ga je al ook daar effect zien, bijvoorbeeld op spieren, wat je ook in de ruimte ziet. Dus je gaat een aantal effecten hebben die je ook tijdens bedreststudies um, kan onderzoeken. Um, en dus dat, dat is voor dat soort experimenten die te maken hebben met het menselijk lichaam. Maar ook bijvoorbeeld voor fysica-experimenten gaan we ervoor zorgen dat we dat onderzoek dat we kunnen doen op de aarde, gaan we natuurlijk zoveel mogelijk op de aarde doen. Dus we gaan zoveel mogelijk vooronderzoek doen, zodanig dat het uiteindelijke experiment dat we gaan doen in het ruimtestation, dat dat het echt onderzoek is, dat moet gedaan worden in het ruimtestation. Ook gaat André onderzoek doen naar de elektrische activiteit in zijn eigen hersenen. Hoe, hoe moet hij dat aanpakken? Ja, nou, dat is een ander experiment. Dat heet neurospat. Um, daarvoor gaat hij bepaalde, zoals je zegt, elektroden op zijn uh, hoofd plaatsen. Of een, Daarbij gaat hij hulp krijgen, want dat is moeilijk bij, bij jezelf. Dus daar gaat een andere astronaut hem helpen om een heel aantal elektroden op zijn hoofd te plaatsen die de elektrische activiteit in de verschillende regio's van zijn hersenen kan gaan meten. En dan gaat de andere een aantal activiteiten uitvoeren um, die te maken hebben met bepaalde hersenprocessen. En dan gaan ze gaan meten wat de elektrische activiteit is in de verschillende regio's en kijken van, oké, okay, als hij deze taak uitvoert, en bijvoorbeeld een van de taakjes is een beetje een videogame uh, dat te maken heeft met het aankoppelen van een, een ruimtevaartuig aan een ruimtestation, dus heel toepasselijk. Uh, en dan gaan ze kijken van als hij datzelfde, diezelfde taak uitvoert op aarde en diezelfde taak uitvoert in de ruimte, wat is is het verschil in elektrische activiteit in de verschillende hersenregio's? En wat hopen we zo te leren? Nou, hoe uh, de hersenen werken. Ik bedoel, het hersenonderzoek zelf, daar is nog uh, veel werk. En uh, dat soort onderzoek kan helpen uh, in het begrijpen van hoe onze hersenen bepaalde processen uh, en bepaalde uh, taken, zoals een beslissing nemen, hoe wij dat aanpakken, hoe dat het uh, organiseren in onze hersenen werkt uh, en, en dat soort dingen. Een andere was het hoe je hoe je hoogte inschat. Als je bijvoorbeeld door een deur loopt, dan voorkom je meestal dat je je hoofd stoot. Dat doen wij door, door ergens op te letten. Waarom is het dan handig om dat in de ruimte nog een keer te onderzoeken? Ja. En hoe gaat die proef precies? Dat is een experiment, die heet, dat heet Passages, en dat is van een Frans team. en um, Zij willen dus onderzoeken, zoals je zegt, um, als we een deur zien, op een of andere manier, zonder precies te gaan meten, uh, hoe breed die de deur is en hoe breed mijn schouders zijn, kan ik toch inschatten of kunnen mijn hersenen toch inschatten of ik door die deur kan of niet. Um, en zij willen gaan kijken of dat nu anders is uh, als je dat in de ruimte doet. En, en hun hypothese is dat um, hoe je dat doet, dat dat iets te maken heeft met wat ze noemen ooghoogte strategie. Dus de hoogte van de grond tot, uh, tot op je ooghoogte. Uh, en dus in, in de ruimte, in het ruimtestation, neem je die factor grond of vloer, die neem je weg. En de vraag is of het proces dat onze hersenen zichzelf hebben aangeleerd om dat in te schatten... ...of ik al dan niet door een deur of een doorgang kan... ...of die in de ruimte hetzelfde is. Nou, en wat ik hier nu zit te vertellen, dat mag ik nu vertellen... want de laatste proefpersoon is op dit moment aan boord. Dat experiment wordt namelijk uh, stiltjes aan afgerond. Want er, tevoren mochten we niet te veel vertellen... over de hypothese van dat experiment. Omdat het zou kunnen dat als jij weet waar het experiment over gaat... dat, dat je het anders zou aanpakken één keer dat je aan boord bent. Dus dat is ook belangrijk. dat uh, Sommige dingen weet André zelf niet. Die weet niet wat hij aan het onderzoeken is. Hij krijgt alleen een opdracht en... en... Moet maar raden waar het toe dient. Nou, soms kan dat. In, de, in dit soort uh, hersenonderzoek bijvoorbeeld. Ja, dan uh, is het belangrijk dat je de proefpersoon niet noodzakelijk alle gegevens geeft. Maar in andere experimenten kan het natuurlijk wel. Daar gaat hij precies weten waar het over gaat van begin tot einde. André Kuipers is natuurlijk een ontzettende professional. We zijn allemaal ontzettend trots op hem. Maar er is vast ook wel eens een astronaut die gaat muiten. <lacht> nou, zij hebben allemaal hun... Nukken uh, nou, en allemaal, Ja, het zijn allemaal mensen zoals jij en ik. Zijn het diva's? Um, nou, opnieuw zijn het allemaal mensen zo, zoals jij en ik. Um, ze zijn allemaal professioneel getraind. Um, en dus er zijn goede manieren om goed met hen te coördineren... zodanig dat de dingen ook kunnen aangepast worden aan hoe zij het graag willen... en hoe het toch heel goed voor de grond loopt. Dus die coördinatie die is heel belangrijk met de verschillende grondstations... dat dat heel, heel regelmatig gebeurt um, om met hen overleggen en hen te betrekken... bijvoorbeeld in het, planning, in het plannen van bepaalde experimenten. Ik geef je een voorbeeld. Er is een, een experimentje dat gaat over... waar anderen een bepaald dieet gaan volgen... namelijk, het heet Solo. Um, en dan is het leuk voor hen... om dat bijvoorbeeld niet op hun kerstavond te plannen. Uh, zodanig dat ze ook wel gewoon fijn lekker kerst kunnen vieren. Uh, en niet met een zoutarm dieet bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort dingen... Dat, dat doen we in overleg met hen. En daar proberen we wel rekening te houden... met uh, wensen of als die er zijn... André Kuipers is zelf ooit uh, artsonderzoeker geweest. Maakt dat uit? Is dat deel van de selectie? Dat, dat je goed in die proefjes bent? Nou, um, de selectie... De criteria vragen niet specifiek naar onderzoekers. Er uh, zijn er ook die uh, testpiloot zijn of er zijn er die ja, een onderzoeksachtergrond hebben. Um, dat is niet specifiek een, een, uh, uh, een criterium, maar het is natuurlijk wel heel fijn meegenomen dat André een medische achtergrond heeft en uh, zelf onderzoek gedaan heeft in, in bepaalde onderzoeksvelden die te maken hebben met deze experimenten. Daardoor gaat hij uh, extra bedreven zijn en goed begrijpen wat, wat hij precies moet doen en waarom. We gaan het zo meteen hebben over het nut van padden in de ruimte. Maar eerst muziek. Astronaut, Geschreven door Spinvis en uitgevoerd door Laïs. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR. In gesprek met Hilde Stenuit en zij is... Hoe zal ik dat beroep nou eens noemen? Missieplanner of, of wetenschappelijk detaché van de ESA? Zoiets, ja. En hoe word je dat eigenlijk? Nou, ik ben zelf... Uh, heb ik zelf onderzoek gedaan. Ik ben zelf plasma-astrofysicus. Dus ik heb onderzoek gedaan naar de zon... Um, en daarna ben ik in de ruimtevaart terechtgekomen, heb ik uh, zelf operaties gedaan voor andere experimenten um, vanuit verschillende centra, um, tijdens de Soyuz-taxi-vluchten. Onder andere tijdens Andres' eerste vlucht uh, zat ik in een controlekamertje in, uh, in ESA in Noordwijk. Um, en dus ja, toen ben ik uh, missiewetenschapper geworden. Dat wil zeggen dat ik iets meer tussen uh, de wetenschappelijke kant en, en de operationele kant in zit. Dus wij plannen de experimenten en wij volgen de experimenten. Terwijl André ze uitvoert, hebben wij ook een controlekamer waar wij beeld en geluid uh, krijgen van aan boord. En kun je dan ook aanwijzingen geven? André, er dreigt iets om te vallen of André, je moet hem nog iets hoger houden of dat soort dingen? Nou, onze rol is vooral te kijken of alles loopt zoals het wetenschappelijk voorzien was. Operationeel zijn er andere centra. Dat heet USOC, User Support and Operations Center. Nou, een lange, een lange naam. Dat zijn verschillende centra in, in Europese landen van waaruit die experimenten gecontroleerd worden. Dus zij kunnen commando's sturen, zij ontvangen data en zij gaan ook het eerste antwoord geven als, um, als André een vraag heeft over een bepaald experiment. Um, wij gaan meer de analyse doen van uh, gaat wetenschappelijk al, gezien alles goed of moeten we wat bijsturen hier of daar. De reden dat zoveel proeven in de ruimte worden gedaan is gewichtloosheid. Maar dat is ook meteen de reden waarom het zo moeilijk is. Want al die vloeistof die vliegt weg. Stel je moet bijvoorbeeld, ik las iets over uh, onderzoek aan urine. Dan, dan moet je in een buisje plassen, maar dan moet je precies 50 centiliter in een buisje krijgen. Hoe weet je dat het 50 centiliter is als er geen uh, zwaartekracht is? Ja, heel goede vraag. En daar moet heel, heel wat denkwerk over gaan en heel vaak... Uh, denk je aan, aan de kleine dingen zoals je, zoals je zegt, een plasje doen wat, wat bij de dokter zo eenvoudig is daar, moet, daar komt toch heel wat denkwerk bij en daar hebben we dus een hele wat heet een urine collectie kit die bestaat uit verschillende deeltjes een zak en daar moet een, ad een, een adaptertje op en, ja, een heel aantal dingen die ervoor zorgen dat je dat eigenlijk kan doen in de ruimte zonder dat die urine overal uh, rondvliegt en dus bijvoorbeeld het meten van volume waar je naar vraagt dus inderdaad in de ruimte hou je je zak uh, waarin je hebt geplast en dan kijk je hoeveel je hebt geplast. Maar in de ruimte uh, verspreidt zich dat over die zak. Dus daar is dan een hulpmiddeltje voor ontwikkeld. Speciaal zodanig dat je uh, rond dat hulpmiddeltje die zak kan oprollen. Zodanig dat je alle urine verzamelt aan de bovenkant of de onderkant van de zak. En dan wel kan uit uitlezen hoeveel uh, je hebt geplast. Dus ja, maar dan heb je te veel of te weinig geplast. Hoe los je dat dan weer op? Nou, in het algemeen, um, wat... wat uh, urine verzamelen betreft, daar gaat het om om te weten hoeveel uh, hebben ze geplast en om uh, monstertjes te nemen. Dus dan heb je een ander systeempje dat toelaat om met een spuitje daar precies uh, de hoeveelheid uit te nemen die je nodig hebt. Dus meestal hoeft die dan niet nog eens een keer. Wie zijn de mensen die dat ontwerpen? Een, een uh, ruimteplasadapter? <laughs> ja, dus elke keer als er uh, iets moet bedacht worden, wat ESA gaat doen, is um, aan bedrijven in Europa vragen van uh, wie weet daarvoor een oplossing. En dus verschillende bedrijven die kunnen dan hun voorstel indienen... en dan gaat er een selectie gebeuren van... oké, okay, dat lijkt ons een goede oplossing. En dan gaat dat bedrijf er gaat een contract gegeven worden... Zodanig dat zij aan de slag kunnen om met hun oplossing... die zij hebben voorgesteld... om dat ook feitelijk te gaan uitwerken en te ontwikkelen. Gewichtloosheid is te imiteren op aarde... of blijkt dat toch tegen te vallen uiteindelijk? Nou, je kan een aantal dingen doen. Je kan, um, bijvoorbeeld als we praten over biologie... dan hebben we een aantal uh, instrumenten die ons toelaten... om een beetje in de richting te gaan. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld iets wat, wat heet een random positioning machine. Dat is een, een machine waar je bepaalde biologische monsters kan insteken... en die dan zodanig in alle richtingen kan draaien... dat die ook helemaal um, de richting kwijt zijn van waar de graviteit is. Dus dat, dat is eigenlijk een manier om een beetje te simuleren... hoe het zou zijn... Als als bepaalde biologische cellen bijvoorbeeld in de ruimte zouden zijn. Maar toch zien we dat bepaalde aspecten, dat we, niet, dat we die echt niet op de aarde kunnen, kunnen onderzoeken. En, en ja, het is dan heel belangrijk om te zeggen van oké, okay, dit kunnen we wel um, in, in grondfaciliteiten doen en dit echt moet naar het ruimtestation of moet op een paraboolvlucht waar we een korte duur van micrograviteit kunnen uh, verwezenlijken moet uitgevoerd worden.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 Je hoorde neurobioloog Bianca Kramer in gesprek met verslaggever Remy van den Brand. Hilders ten uitzicht hier van de ESA. Ja, zou eigenlijk nog wel kunnen, die, die proef. Alles is ontworpen, alles is bedacht. Ja, we zouden moeten kijken of uh, de wetenschappelijke vraag nog relevant is op dit moment. Um, maar op zich, ja, als, als de hardware zou zijn... en het experiment wordt geselecteerd omdat het nog steeds wetenschappelijk relevant is... Ja, dan zouden zou, uh, we een stap van ontwikkeling alvast kunnen overslagen. Maar het is geen toezegging, begrijp ik al een beetje... Nou, ik ben zelf persoonlijk niet met het project bekend. Ik zou moeten kijken, maar bij mijn weten is, hebben we op dit moment uh, dit, uh, dit experiment niet in de pijplijn staan. Is dat ooit uh, onderzocht, of hoe hersenen zich gedragen in gewichtloze toestand? Nou, we hebben verschillende onderzoek, zowel uh, op astronauten. We, we hadden het daarvoor al even over hersenonderzoek uh, uh, op André bijvoorbeeld en, en zijn collega's. Maar we hebben ook uh, inderdaad experimenten met, uh, met dieren uh, waar, waar uh, mevrouw Kramer naar, naar verwees. Wat heeft uh, 50 jaar ruimtevaart ons uiteindelijk allemaal opgeleverd? Of zitten we inmiddels al aan 60 trouwens. Maar goed, wat heeft het ons uiteindelijk allemaal opgeleverd qua onderzoek? Wat, wat voor kennis hebben wij te danken aan het feit dat de mens af en toe buiten de damkring komt? We hebben heel wat meer kennis uh, verzameld over... Hoe het menselijk lichaam uh, werkt in de ruimte. Belangrijk in de zin, uh, als we ooit lange termijn, echt nog langere termijn, uh, missies gaan doen, hoe dat, dat kan, of dat kan, of een individu, um, ja, fysiologisch gezien wat zijn lichaam betreft, um, zo lang in de ruimte kan verblijven. Dus daar hebben we heel veel uh, over geleerd. Um, dat soort experimenten voeren we nu ook nou, routinematig zou ik niet durven zeggen maar we hebben wel echt een, een laboratorium met onze Europese Columbus module, module, hebben we echt een laboratorium van wereldformaat, waarin dat soort onderzoek um, ja, bijna routinematig kan uh, uitgevoerd worden dus daar hebben we heel grote stappen in gezet en dan zijn er ook een heel aantal toepassingen, um, we hebben ook tijdens Andrees vluchtexperimenten die um, industriële toepassingen hebben dus die ons toelaten om bepaalde processen, bijvoorbeeld met vloeistoffen of bijvoorbeeld met materialen of bijvoorbeeld met schuimen, we gaan uh, zo dadelijk nog over een schuimexperiment uh, om bepaalde processen die we nodig hebben uh, op aarde, industriële processen, om die te verbeteren en dat kunnen soms kleine stapjes zijn dat kunnen soms grote stappen zijn zoals dat gaat met de wetenschap, soms weet je het ook op voorhand niet um, wat de resultaten zijn, of dat weet je meestal niet um, ja, dus zowel um... maar laten we kijken, 2004 was, was onze eigen André ook al in de ruimte. Wat heeft die missie... Opgeleverd. Wat voor kennis hebben we nu die we toen nog niet hadden, ja. daarvoor? André heeft tijdens die vlucht heel veel experimenten gedaan, op uh, 10, 11 dagen. Nou, Ik zou het moeten opzoeken, maar ik denk zeker 15, 20 experimenten. Um, om één voorbeeldje eruit te halen, er was toen een, een heel interessant experiment... dat te maken had met Lampen, um, Universiteit van Eindhoven... met een, um, een, een Nederlands bedrijf die dat waarbij betrokken was. Een Nederlands um, bedrijf dat in Lampen doet en uit Eindhoven komt? Ja, bijvoorbeeld. Wat zou het zijn? Um, en dus dat experiment uh, heeft heel heel wat bijgedragen in de ontwikkeling van een bepaald soort lampen waar ze op aarde nog een aantal vragen hadden die ze niet helemaal begrepen uh, in die lampen. Dus dat waren um, hoge intensiteit ontladingslampen. Nou, het soort doet er niet echt toe. Maar het onderzoek in de ruimte dat André voor hen gedaan heeft, heeft hen toegelaten om te begrijpen wat ze nog moesten aanpassen om die, om die lampen te optimaliseren. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van echt een concrete toepassing op de aarde um, die het onderzoek dat André toen gedaan heeft uh, bijgedragen heeft. Ik herinner mij een experiment dat te maken had met een, een vest die André uh, droeg uh, met bepaalde sensoren die hem toelaat om uh, te voelen waar onder en boven is in de ruimte zoals het toen gedefinieerd was. En Zij hadden ook uh, toepassingen voor ogen bijvoorbeeld in, in de, um, voor piloten. Als zij in situaties zouden komen waar ze niet meer uh, visueel uh, zich um, ja, kunnen oplossen, hun probleem kunnen oplossen, dan zouden zij met die vesten bijvoorbeeld uh, kunnen proberen om dat soort technologie te ontwikkelen. Dus ja, ook die vlucht heeft uh, heeft uh, toegelaten om bepaalde resultaten te boeken. Uh. Ja, u had het al over uh, onderzoek aan schuimvorming. Aan de telefoon Sebastiaan de Vet. Hij is de bedenker van een experiment dat meegaat op het ISS en ISS... waar ook scholieren aan mee kunnen doen. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het experiment? Nou, Hilde die heeft uh, eerder ook al verteld dat André een, uh, ja, allerlei soorten rollen vervult in het ruimtestation. En een van die rollen is dat André ook docent is. En in het educatieprogramma wat, uh, wat André zal, uh, zal uitvoeren tijdens zijn vlucht, daar zitten twee experimenten in. De ene is dat schuimexperiment en het uh, convectie-experiment. Uh, daarbij gaan we met scholieren kijken hoe convectie plaatsvindt en hoe belangrijk de rol van zwaartekracht daarin is. Wat is convectie? Nou, convectie, dat, dat vindt vind eigenlijk op heel veel plekken uh, vind je dat terug. Uh, het meest bekende voorbeeld is denk ik wel uh, bijvoorbeeld uh, warme lucht die stijgt en koude lucht die daalt. En als je dat op grote schaal gaat bekijken, dan heb je daar bijvoorbeeld een heel mooi kringetje dat het dan vormt. Dus die lucht die stijgt, dat gaat dan horizontaal verder, dat daalt weer als het koeler wordt. En dat cirkeltje dat die lucht dan aflegt, dat noemen we convectie. En dat vinden we bijvoorbeeld ook terug in water en zelfs helemaal in het binnenste van onze planeet, waar we gesmolten gesteend hebben, wat op eenzelfde manier ook in van dat soort kringetjes aan het, uh, het rondstromen is. Dus hij gaat dat doen in de ruimte. Hij gaat warme lucht laten stijgen en koude lucht laten dalen. Nou, we hebben In het experiment hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van water. En in dat water daar hebben we kleine bolletjes in, in opgelost... zodat je heel mooi uh, in gewichtloosheid in het ruimtestation kan zien... Dat, uh, dat daar iets bijzonders gaat gebeuren met die convectie. Al enig idee wat? Nou, dat wordt een heel erg interessant experiment. Uh, en daarvoor hebben we ook heel veel leerlingen nodig om dat uh, experiment goed uit te voeren. En uh, ja, dat kunnen zij op de grond doen met hun, met hun eigen experiment. En André heeft exact hetzelfde experiment wat de leerlingen hebben uh, bij hem boven in een ruimtestation. Dus die leerlingen kijken live mee met André, terwijl hij dat doet met die bolletjes. Maar jullie als volwassenen weten al lang wat eruit gaat komen. Ja, het is natuurlijk bij dit soort uh, educatie-experimenten dat het een beetje zo'n soort demonstratieproef is, zoals je dat ook bij natuurkunde of bij biologie of scheikunde hebt gehad. Um, en daar werken wij dus ook, uh, ook aan mee om dan zo'n programma op te zetten waarbij we een erg leuk, simpel experimentje kunnen bedenken. Waar de, waarmee we het soort onderzoek wat André ja, voor de volwassenen als het ware doet uh, in, uh, in de ruimte, uh, waarmee we dat kunnen vertalen naar iets waar de leerlingen op school wat, uh, wat, wat in van hebben. En jullie proef is al in de ruimte of gaat het mee met André in, in dezelfde Soyuz? Nee, die is al in de ruimte. Die is uh, of, uh, eind van vorige maand uh, gelanceerd met uh, de Progress uh, bevoorradingscapsule. Uh, en uh, die zweeft nu al een, uh, ik denk, bijna een maandje in, uh, in de ruimte. En uh, die wacht eigenlijk op uh, de belangrijkste ingrediënt en dat is, uh, dat is de andere En dan de website daarvan is ruimteschipaarde.nl. Nog even de andere ja. proef, die gaat over schuimvorming. Wat voor schuim hebben we het dan eigenlijk over? Nou, schuim komt op allerlei verschillende plekken kom je dat tegen. Uh, natuurlijk de bekendste vormen zijn misschien het melkschuim van de cappuccino of de schuimkraag op, het, uh, op een biertje. Maar ook in de materiaalwetenschappen is, uh, is schuim een heel, erg belangrijk, uh, een heel erg belangrijk materiaal. En wat we in dat experiment gaan doen is we gaan kijken hoe schuimen zich vormen hier op aarde. En... Ja, hoe het komt dat die schuimen bijvoorbeeld hier op aarde niet stabiel zijn en langzaamaan doodslaan. En dat is iets wat we in de ruimte, zonder de invloed van zwaartekracht, ook heel erg goed kunnen, kunnen onderzoeken. En daar zal André dus ook, uh, ook naar gaan kijken met de leerlingen. En dan is het uh, onderliggende doel dat je misschien een biertje kunt ontwerpen dat nooit doodslaat. Nou, nee, in dit geval niet. In dit geval kijken we vooral naar die materiaaleigenschappen. Dus je kan door, uh, door schuimontwikkelingen in de ruimte te onderzoeken... Uh, kan je heel erg leuke uh, nieuwe materialen ontwikkelen... die bijvoorbeeld in de auto of in een vliegtuig uh, weer, uh, weer weg terug kunnen vinden. Interessant. Sebastian de Vet. veel succes met deze proeven. en dank. Ja, dank u wel. Ja, Hilde en Hout, uh, het gebeurt al een hele tijd dat mensen in de ruimte zijn... maar, maar André Kuipers die gaat zes proeven maanden de ruimte in. Dat is een hele lange tijd om, om gewichtloos te zijn. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe hou je dat vol eigenlijk? Want je, je slaapt gewichtloos, je bent gewichtloos... je bent gewoon zes maanden lang gewichtloos. Ja. Dus er zijn een heel aantal aspecten die in zijn lichaam zich gaan afspelen. Bepaalde aspecten die al op relatief korte termijn spelen. Bijvoorbeeld zijn spieren gaan verminderen. Omdat je niet loopt zoals op aarde. Dus je, hebt, je spieren hoeven niet het gewicht van je lichaam te dragen. Dus dat zie je vrij snel dat zich dat afspeelt. Vermindering van spieren, vermindering van beenderen. Beenderdichtheid die afneemt. Maar ook in zijn heel cardiovasculair systeem, dus het hart samen met de bloedvaten, ook dat uh, gaat behoorlijk anders in de ruimte. Ik kan je voorstellen als je hier op aarde op je hoofd gaat staan, um, dan krijg je na een tijdje, kan je, je hoofdpijn krijgen, je hoofd gaat goed rood worden en uh, uh, het wordt wat zwaarder. Nou, zij staan niet op hun hoofd, maar ze hebben wel een effect dat de graviteit niet aan, aan het bloed trekt zoals het hier op de aarde zou doen. Dus je krijgt relatief meer... Uh, bloed die in het bovenste deel van het lichaam terechtkomt. Dus hun hoofd gaat opzwellen. Sommigen krijgen wat hoofdpijn. Um, ook het, het evenwichtssysteem um, gaat zich moeten aanpassen. Dus ons evenwichtssysteem um, bestaat uit verschillende... Um, stukken. En die zijn allemaal gewoon aan het feit dat we op aarde uh, wandelen. En dus die komen dan ineens op de aarde en daar, uh, in de ruimte, sorry. En dus daar hebben ze geen graviteit. Dus ook dat gaat zich moeten aanpassen. En dus ja, heel veel... Maar André schijnt het, schijnt het lekker te vinden, gewichtloosheid die, die schijnt daar helemaal geen last van te hebben. Ja, zowel André als andere astronauten zeggen dat het ook wel heel erg rustgevend is. Bedoel, ze vergelijken het een beetje met als je onder water uh, je helemaal laat zweven. Dus ja, er is ook dat aspect dat het ook wel heel uh, rustgevend is, en, en dat je uh, s'avonds, als, uh, als er geen controlecentrum je, je meer stoort, dat je bijvoorbeeld in een koepel waar je buiten kan kijken heerlijk kan gaan zweven. Een prachtige uh, Ik, ik was ook kan in, zien. in de vele publiciteit rondom André uh, Kuijver, dat hij bijvoorbeeld lensdragend is. Het lijkt me ontzettend lastig in de ruimte als je contactlenzen hebt. Ja, niet, ja, lijkt me niet evident. Zo zijn er veel van die kleine dingetjes, die plots in de ruimte uh, niet meer van, zo evident zijn. Hij houdt van oude kaas. Die is al de ruimte ingestuurd. Die wacht daar op hem. Ja. Dus tot mij mag die <gacht> oude kaas eten. Heeft hij ook vrije tijd? Ja, hij heeft vrije tijd. Um, in zijn dagprogramma wordt er wat tijd ingebouwd. Uh, S'morgens en s'avonds. Uh, hier en daar heeft hij ook wat momentjes tussendoor. En ook in het weekend. Ze hebben ook weekend. Um, in het weekend horen ze wat uh, schoon te maken. Het internationale ruimtestation schoon te, uh, schoon te houden. Um, maar dan hebben ze ook vrije tijd. Hoe doe je, dus je dat, het ruimtestation schoonmaken? Want dan moet je niet alleen de vloer dweilen, je moet alles dweilen. Of, of... Nou, dweilen lijkt me niet helemaal ideaal. Maar ja, uh, stof afnemen, nee. Stof afnemen, maar waar <laughs> nee. blijft dat stof dan aan zitten? Nou, stof afnemen, ik zeg het om te lachen. Maar jij hebt bijvoorbeeld wel bepaalde uh, luxstromen... die ervoor zorgen um, dat, ja, dat je goede ventilatie hebt in, in het ruimtestation. En dan, daar heb je filters van. Die filters moeten bijvoorbeeld om de zoveel tijd moeten vervangen worden. Of andere onderdelen van het ruimtestation die aan vervanging toe zijn. Dus dat soort dingen worden voor hen gepland... Um, en daar worden ze ook wat uh, tijd in, in het weekend voor voorzien. Uh, maar ze hebben ook in het weekend tijd om wat met de familie uh, bij te praten of, uh, of ja, wat het te het lezen. Gaat, het zijn gezonde mannen in de bloei van hun leven, hoe vraag ik dit? Seks, <laughs> hoe doen ze dat eigenlijk? Doe, is, is er de primeur op, op ruimteseks eigenlijk al vergeven in 50 jaar ruimtevaarthistorie? Bij mijn weten is er ooit wat een poging tot onderzoek uh, gedaan. Maar ik kan niet zeggen dat ik er ooit veel uh, echt wetenschappelijke literatuur over gelezen heb. Maar ze zijn nu veroordeeld tot gewoon ruimtes? Ik, ik vermoed het. Nou, ik, ik ken ook de seksuele voorkeur van uh, de astronauten niet. Maar André gaat er zijn met zes mannen, dus je had het er ja, een beetje van. Dat, dat zal het ook niet. Uh... Dat zal het ook niet zijn, hè? uiteindelijk. Als je dan terugkomt op aarde, dan krijg je dus ineens die, die zwaartekracht keer acht. Dus je bent eh, zes maanden lang gewend aan een gewichtloze toestand, en dan kom je terug door de damkring, en dan, dan is het acht keer. Dus is een beetje alsof een olifant op je zit. Zo, zo heeft een astronaut het zelf omschreven. Ja. Dus dat is, als ze terugkomen met de Soyuz, zoals André gaat doen, dus het, het Russische ruimtetuig, nou, dat valt echt naar beneden. Het enige dat, dat je tegenhoudt, is een parachute. Um, en wat motortjes aan de onderkant die een beetje uh, tegengas geven. Maar dat komt dus inderdaad behoorlijk hard uh, naar beneden. En, en dus ja, als ze landen, ook dan wordt, worden ze meteen opgevangen door een medisch team. Um, en dat hangt ook van persoon tot persoon af, hoe ze daarop reageren. Sommige... Um, ja, hebben we wat tijd nodig om dan uh, te recupereren. Um, en dus ja, ook dan gaan we meteen alweer aan de slag om metingen te doen voor bepaalde experimenten. Want soms is het ook heel belangrijk voor een heel aantal van de experimenten op het menselijk lichaam om meteen na terugkeer opnieuw metingen te doen, omdat je dan weet hoe het in de ruimte was... en dat je dan meteen weet, oké, okay, als hij terugkeerde... waren deze infecten nog aanwezig en andere die waren al aan het minderen. En Dus dan meten we meteen na terugkeer of een, beetje, ja, een paar dagen daarna... of een paar maanden daarna, zodanig dat we echt goede vergelijkpunten hebben... en echt uh, wetenschappelijke uh, conclusies kunnen trekken. Gaat hij ook twitteren, net als die leuke Japanse astronaut... die, die af en toe van die mooie plaatjes... Uh... André heeft zijn uh, Twitter al actief. Dat is Astro uh, André. Um, dat is hij al aan het doen, al een hele tijd. Hij heeft ook een blog uh, die hij uh, up to date houdt. Uh, dus ja, dat, dat is ook een van de dingen die ze gaan doen tijdens het weekend of tijdens vrije momenten. Houden ze die uh, ook actief, zodanig dat iedereen uh, mee kan volgen wat, wat ze allemaal doen en uh, wat ze allemaal meemaken. Er is veel aan het veranderen in, in ruimteonderzoek. De, de, de Amerikanen die hebben een ander beleid. Die zeggen, nou ja, een bioloog die naar het bos gaat... die koopt ook gewoon een strippenkaart. Dus uh, voortaan moet een astronaut ook een ticket kopen... om naar het space station te moeten. En moet het allemaal commercieel. Gaat dat veel veranderen voor jullie? Nou, ik denk uh, het commerciële komt er waarschijnlijk aan. Ik lees er ook nog uh, onlangs in de pers over. Um, zeker wat toeristen betreft. Uh, we gaan moeten zien wat dat voor uh, het ruimtevaartonderzoek gebeurt. Op dit moment is het zo dat um, rond het Internationaal ruimtestation... dat er afspraken gemaakt zijn tussen de verschillende ruimtevaartagentschappen... die deelnemen. Um, dat zorgt ervoor dat om de zoveel tijd dat we een ESA... dus een Europese astronaut kunnen, kunnen vliegen... en dus André zijn ticket, dat is uh, in, in het kader... Van van zulke afspraken uh, is er dat. En dat zal er nog een hele tijd zo zijn, uh, met Internationaal Ruimtestation. Uh, zijn leven is alvast verlengd tot 2020. Um, en dus die afspraken tussen de verschillende partners... Uh, die, die blijven zo bestaan. Dus dat, dat zal waarschijnlijk nog een tijd zo blijven. En we moeten kijken wat, wat die commerciële kant... en, en uh, het toerisme, het ruimtetoerisme... Uh, wat dat mogelijk maakt, ook in de context van onderzoek. Want het kan natuurlijk... Maar dat is natuurlijk het gekke... dat nu heel Nederland kijkt naar André Kuipers als een soort held. Dat er posters worden verspreid en, en interviews... en dat hij dat op de voorpagina staat... Van onze man in de ruimte. Maar over een paar jaar, als je, als je een beetje een rijkaart bent... en je condities niet al te kwaad, dan, dan kun je ook de ruimte in. Ja. als Dat, dan, dan zijn die astronauten misschien helemaal geen helden meer. Dan, dan worden het gewoon klusjesmannen. Nou, het gaat nog altijd een, een uh, professionaliteit vereisen... om, om uh, de hele training te ondergaan die, die zij uh, hebben ondergaan. Uh, en dus zowel ja, al die aspecten van de systemen in de ruimte... maar ook al die aspecten van de verschillende wetenschappelijke onderzoeken te kennen. Maar de, de status van de astronaut die zal er toch wel onder, die is toch al een beetje minder dan in de jaren zestig? Ja, en ik denk dat ja, dat zou kunnen, dat dat inderdaad uh, wat gaat veranderen... dat het iets toegankelijker wordt... Um, maar goed, ik denk dat het nog altijd wel een, een hele vereist is en nog altijd iets anders is om een ticketje uh, te gaan kopen en uh, een paar minuten in de ruimte of echt de training te ondergaan die deze astronaut ondergaan en de kennis die zij nodig hebben om bijvoorbeeld wat wetenschappelijk programma tot een goed einde, denk ik dat toch nog uh, net van een ander kaliber is. Of er moet echt iets nieuws gebeuren als een, een man op Mars. Is dat de droom? Ja, zeker een van de grote dromen. Ja, voor mij is uh, het onderzoek dat we doen, is echt uh, iets eigen aan ons als mensheid. En we moeten ons die vragen stellen. En, en we moeten dat onderzoek uh, vooruit, vooruit doen gaan. En, en ja, die, die exploratiemissies bijvoorbeeld naar Mars, is wel echt een, een heel lonkende volgende stap. Ja. De, mens moet niet, de aarde moet niet naar binnen gekeerd raken. We moeten onze blik op het universum gericht houden. Ja, het is een belangrijk evenwicht. Ik bedoel, ook in een economische toestand als vandaag... waar het niet zo evident is... vind ik het persoonlijk toch nog altijd belangrijk... dat we ook dat onderzoek aandacht krijgt. Um, en dat het niet beschouwd wordt als een luxe product. Want het is wel echt uh, wat, wat ons toelaat om te evolueren en om, om technologieën te ontwikkelen. Hilde Stenhuid, hartelijk dank. En dit was Labyrinth voor deze week. Oh ja, we kunnen nog iets weggeven, namelijk een boekje dat in een Lucifer doosje past, geschreven door André Kuipers. Dat heet een matchboek. Mail ons, Radio apenstaartje, met uw adresgegevens. En misschien krijgt u hem wel toegestuurd. Volgende week zijn wij er niet. 1 januari zijn wij weer, weer terug. Dank voor het luisteren en nog een hele mooie avond.